Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een politie het groepje politiemensen was in een klimpark in Hank in Noord-Brabant. Toen de agent aan de tokkelbaan hing, knapte de staalkabel en viel die in het water. Pas na een aantal minuten lukte het om hem weer boven water te halen. De agent overleed vandaag in het ziekenhuis. De Spaanse minister van Volksgezondheid is opgestapt. De aanleiding is een corruptiezaak waarin haar echtgenoot verdachte is. Hij zou als burgemeester van een dorp gesjoemeld hebben met publiek geld. Ook de minister zou daarvan hebben geprofiteerd. Vandaag werd bekend dat een Spaanse onderzoeksrechter haar wil ondervragen. Minister Anamato ligt al een tijd onder vuur. In de ebola-crisis zou ze onzichtbaar zijn geweest. Bij een verkeersongeluk bij Meppen in Drenthe... zijn vanavond vier mensen om het leven gekomen. Volgens de politie kwam een auto en een vrachtwagen met elkaar in botsing. Het ongeluk gebeurde op de N381 tussen Zwelo en Noordsleen. De oorzaak en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet bekend. Vier musea op de Krim zijn een juridische procedure begonnen tegen het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Ze willen de goudcollectie terug die nu in Amsterdam is. De musea stelde het goud in februari ter beschikking voor de tentoonstelling De Krim, Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Terwijl die expositie liep werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd. Zowel Rusland als Oekraïne eist de kunstcollectie op. De compensatieregeling voor pluimveebedrijven die zijn getroffen door vogelgriep wordt uitgebreid. Behalve pluimveehouders krijgen ook vermeerderaars en broederijen financiële hulp. Staatssecretaris Dijksma en de sector hebben dat afgesproken. Vermeerderaars zijn bedrijven waar hanen de kippen mogen bevruchten. In, boerderijen worden die eieren, in broederijen worden die eieren uitgebroed in machines. De compensatie geldt voor de financiële schade van de afgelopen tien dagen. Voor de komende tijd krijgen de vermeerderaars en broederijen geen geld meer. Het weer bewolkt in wat regen of motregen minimum van 8 graden of 2 morgen overdag 7 tot 12 graden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio.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 The <Marvel> mm -hmm. Lakshmiye namaha